8 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. De man die gisteren in Alfa aan de Rijn zes mensen doodschoot... en daarna zelfmoord pleegde, kampte in 2006 al met zelfmoordneigingen. De politie meldt dat hij toen, na beoordeling door de GGZ... tien dagen in een gesloten inrichting heeft gezeten. Daarna is er bij de politie nog een melding geweest van overlast door de man. De 24-jarige dader werkte tot een paar weken geleden voor een uitzendbureau. Hij stopte met het werk en van hem was gezegd dat hij down was... Toch zegt de politie dat zijn actie kwam als een totale verrassing. In Alphen Rijn is vanavond een herdenkingsbijeenkomst... bij winkelcentrum De Ridderhof. Daarbij zijn onder meer premier Rutte en minister Opstelten. De herdenking wordt om 9 uur live uitgezonden op Radio 1 en Nederland 2. Een delegatie van de Afrikaanse Unie is naar Libië gereisd om te bemiddelen. De delegatie bestaat uit enkele Afrikaanse presidenten... en wordt geleid door president Zuma van Zuid-Afrika...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 Een woordvoerder van de VN zegt dat een aantal dagen geen militaire actie is geweest... omdat eerst moest worden bekeken wat het resultaat was van eerdere aanvallen. Vanochtend werd duidelijk dat Bakbo nog steeds zware wapens heeft. Vanaf zijn residentie werd geschoten op het hotel waar zijn rivaal Watara al een paar maanden zit. Ook de Britse ambassade, vlak in de buurt, kwam onder vuur te liggen. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Morgen wordt weer een zonnige dag. Temperatuur tussen 15 graden op de Wadden en 22 graden in Limburg... Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn drie files, alle drie op de A12. De A12 Den Haag richting Utrecht bij het knooppunt Lunetten door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal West. 12 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn. Ook 3 kilometer. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1, VPRO, NTR, Labyrinth. Peter van der Wielen en Isolde Hallesleven. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vandaag hoort u of criminelen ook maar een haar beter worden van een tijdje in de cel. En hoe roerig de geboorte van de telescoop wel niet was. Hoe een krat vol oude opgegraven botten opnieuw werd gevonden. En we geven het startschot van het groot nationaal onderzoek. En daarover praten we met enkele wetenschappers hier in de studio. Eh, wetenschapshistorici Huib Zuidervaart en Rob van Gent. Eh, wij gaan het hebben over inderdaad die briljante uitvinding. Alweer 400 jaar geleden, de telescoop. Huib, is dat ook gelijk je favoriete uitvinding qua instrumenten? Nou is onderhand wel ja, dat kan je wel zeggen. Het is het begin van alle zeg maar, moderne wetenschap die toen zeg maar, begonnen is. En Rob van Gent, zijn er nog mensen, eigenlijk, uh, histori historisch gezien wetenschappers... Die, waar u eigenlijk fan van bent of die misschien een beetje zijn ondergesneeuwd? Nou ja, ondergesneeuwd. Ik ben natuurlijk een grote fan van Christian Huygens, die zich trouwens ook met dit onderwerp ook, uh, veel heeft bezighouden. Het Zelf slijpen van lenzen en zelf maken van telescopen. En hij heeft ook hele leuke dingen mee ontdekt, zoals bijvoorbeeld uh, de ring van Saturnus. Dus uh, ja, nee, bedoel, er zijn zeker mensen die ik uh, bewonder op dat gebied. En, uh, ja. Daar gaan we zo meer over horen. Ook aan tafel criminologen Hilde Wermink en Paul Nieuw-Beerta. Ja, we hebben een gekke dag achter de rug, uh, gisteren. Ja, Paul Nielbeerta, u, u heeft jarenlang de, de moordmonitor uh, gemaakt. Ik weet niet meer hoe die officieel heette, maar dat was uh, met, samen met Gerlof Leistra... Uh, het overzicht van alle moorden in Nederland gepleegd. Dus u, u, u kent ze ook, u weet al van al die schietpartijen, steekpartijen, wurgingen, hersensinslaan, alles. Maar was u gisteren dan toch nog verrast? Ja, zeker uh, verrast. Uh, dit is toch eigenlijk een soort Amerikaans fenomeen. wat we kennen uit, uh, bedoel, nou, uit de Verenigde Staten. en wat we in Nederland eigenlijk niet, niet kennen. We hebben onderzoek gedaan vanaf 1992 en alle moorden in kaart gebracht. En dat is. Uh, uh, ja, dit soort, dit soort zaken kennen we eigenlijk niet in Nederland. Bedoel, recent is nog iemand gepromoveerd op dit soort gevallen. zeg maar een combinatie van moord-zelfdoding. Uh, uh, de, deze dader heeft ook uiteindelijk zelf, uh, zelfmoord gepleegd. Uh, en dan zie je dat de, van dat soort zaken er ongeveer zo vijf, zes, zeven per jaar zijn gemiddeld. Uh, maar dan is het meestal in de familiesfeer. En dit soort zaken, zeker in zo'n uh, zo winkelcentrum, dat kennen we niet in Nederland. Nee, nou ja, bij deze kennen we het helaas dus, uh, dus wel. Helaas wel, ja. Hilde Wermink, ook criminoloog, zou dat iets voor u zijn om alle moorden van Nederland elk jaar uit te schrijven? Um, nou, ik hou me liever bezig met ander onderwerp binnen de criminologie. Dus... Um... Maar mijn echt, echt mijn onderzoeksgebied is niet moorden en effect ja, of hoe dat, uh, hoe dat zo komt, dat iemand een moord pleegt, maar andere gebieden binnen de criminologie. Ja, meer de, de afhandeling van de moord, namelijk uh, straf, dat ja. is ook het onderwerp waar uh, jullie hier allebei uh, voor zijn uitgenodigd. Want straffen, ja, het moet meer, sneller en harder, lik op stuk. Laten we eerst eens gaan luisteren naar een debat tussen Lilian Helder van de PVV, ook een voorstander van zwaarder straffen. In het debat met Jeroen Recour van de Partij van de Arbeid. En Het ging over het nut van taakstraffen. Het is inmiddels een berucht fragment, kan ik wel zeggen. Dit kabinet heeft, tot, heeft het voorkomen van recidive en het tegengaan van criminaliteit hoog in het vaandel staat. Derhalve wordt ook regelmatig gehameld op de harde aanpak die dit kabinet voorstaat. Een taakstraf, voorzitter, hoort daar niet bij. En al helemaal niet bij zeden- en geweldsmisdrijven, in welke ernst dan ook. Dank u wel. Meneer de oh. Dank u wel, voorzitter. Pvv heeft uiteraard zoals iedere partij recht op een mening. Maar nu het voorkomen van recidieven. We hebben al een aantal onderzoeken gehoord. Eén is wat succesvoller dan de andere, maar allemaal geven ze als uitkomst. Voor het, niet zozeer voor de vergelding, hè? Daar, daar, daar, kun, daar, daar kan je over denken wat je wil... maar voor, de, voor het voorkomen van recidieven geven ze allemaal als uitkomst... dat de taakstraf beter werkt dan de gevangenisstraf. Hoe past dat nu met uw opmerkingen? Ja, voorzitter, ik vind dat... Uh, kijk, die onderzoek, ik vind het een beetje appels met, met peren vergelijken. Niet appels met koeien, zover wil ik niet gaan. Maar uh, toch wel appels met peren, want kijk, uh, niet iedere persoon is dezelfde. Dus je gaat kijken, kijk, recidieven slaat terug op de persoon zelf. En iemand die een taakstraf opgelegd heeft gekregen en recidiveert, is wel iemand anders dan die een vrijheidsstraf opgelegd, gekregen en recidiveert. Diegene heeft een vrijheidsstraf ondergaan en geen taakstraf. Dus ik vind niet dat je dat met elkaar kunt vergelijken. Dus op die vraag kan ik helemaal geen antwoord geven, alleen deze. Dat ik die onderzoeken, dat ik die resultaten, euh, ik wil ze wel meenemen, maar niet meer dan voor kennisgeving, want ik vind dat je dat niet met elkaar kunt vergelijken. Kamerlid Helder van de PVV was dat. Ja, Paul, Niel, Beerta, uh, dat ging waarschijnlijk over uw onderzoek. Wat zij voor kennisgeving aannam. Dat ging over ons onderzoek, ja. Dat ja, goed. over, over uh, uw beide onderzoek. Uh, jullie zijn allebei trouwens verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ja, appels met peren. Ja, dat uh, wordt gezegd inderdaad. Um, en in die zin heeft uh, Lilian Helder ook een punt. Want um, werkgestraften die verschillen ook van gevangenisgestraften... op basis van onderzoek... En werkstel wordt over het algemeen vaker opgelegd... aan iemand die voor de eerste keer wordt veroordeeld... of iemand die een minder zwaar delict heeft gepleegd. Dus in die zin klopt het ook dat je appels en peren... niet met elkaar kan vergelijken. En appels met koeien al helemaal niet natuurlijk. Nee, inderdaad. Maar uh, uh, wat wij juist in ons onderzoek doen... is proberen die daders op achtergrondkenmerken... die ik zojuist noemde, dus het type delict en criminele geschiedenis... om die op basis daarvan vergelijkbaar te maken zodat het enige verschil wat overblijft juist die straf is. En zodoende kan je kijken wat het effect van straf is op recidieven. Daar is ook een mooie wetenschappelijke term voor, geloof ik. Dat je, dat je probeert in de statistiek uh, zo goed gelijkend mogelijke uh, buren te vinden, als ja. het ware. Jullie, jullie hebben dat gedaan voor uh, mensen die voor de eerste keer gestraft werden. Uh, en uh, De ene groep kreeg een taakstraf, de andere groep die kreeg een gevangenisstraf. Um, en dan gingen jullie kijken wie er het meest terug in de fout ging. of wie weer in oude fouten uh, verviel. Wat was de conclusie? En de conclusie was eigenlijk. Um, nadat we die groepen dus vergelijkbaar hadden gemaakt. dat er minder recidive was na werkstraffen. in nou, vergelijking met gevangenisstraffen. Ja, en daarom ja. werd het ook door Jeroen Recour van de Partij van de Arbeid aangehaald. Want die zei van. nou ja, u bent wel voor meer gevangenisstraf. maar uit onderzoek blijkt dat de recidive, als dat althans het argument is. lager is bij een werkstraf. Um, nog even terugkomend op het argument van, van mevrouw Helder. Want zijn er niet dingen die jullie niet in jullie onderzoek kunnen meenemen? Bijvoorbeeld uh, dat de rechter ook wel zo zijn intuïtie heeft... en ook wel weet aan wie hij een taakstraf of wie uh, een gevangenisstraf oplegt... die misschien toch bepalend zijn voor die recidieven? Zeker. Wat dat betreft was het ook wel. De reacties op mevrouw Helder waren ook wat ingewikkeld, vond ik. Aan de ene kant werd gezegd dat ze geen verstand van statistiek had, maar aan de andere kant had ze echt een, een, echt een heel goed punt. De appels met peren zijn niet te vergelijken. En we hebben dat in het onderzoek zo goed mogelijk gedaan. Dus we hebben op een aantal factoren. Maar wacht even. Hier is dus een kamerlid die uw onderzoek terzijde schuift, en u bent het er eigenlijk wel mee eens. Nou ja, het, het, uh, het centrale punt wat zij probeerden te maken... Uh, de appels en koeien of de appels en peren... Uh, dat, dat, is, dat, is, dat is een goed punt. Uh, vervolgens uh, wat ze iets minder goed uitlegde was... dat we ook op echt uh, uh, zo goed mogelijke wijze uh, geprobeerd hebben... om niet appels met peren te vergelijken, maar juist... ...appels met appels te vergelijken. Uh, en dat, dat, dat is wat we gedaan hebben. Maar ja, uh, Kamerleden moeten ook de taal van de burger uh, spreken. Dus als ze alle nuances van het onderzoek uh, daar gaat staan uitleggen... ...dan krijgen ze weer te horen dat het een Kamergeleerde is... ...en dat dat niet in onze uh, volksvertegenwoordiging thuis hoort. Dat is, dat, is een uh, dat is een ingewikkeld punt, ja. Het sowieso, kun je sowieso het ook gaan uitproberen, toepassen bij zwaarder gestraften? Of is het gewoon onmogelijk omdat je die niet alsnog uh, een werkstraffen kunt laten doen? Hoe bedoel je precies? Nou, dat je dus um, uh, zwaarder gestraften die sowieso moeten zitten, laat je zitten. En in de groep haal je daar zeg maar uit om taakstraffen te gaan doen, om daar een vergelijking tussen te maken. Dus dat je niet alleen te maken hebt met de eerste keer of met lichte straffen, maar ook mensen die zwaarder gestraft zijn, zwaardere delicten hebben begaan. Ja, kijk, de, de, uh, in, de, in de criminologie zitten we met een ingewikkeld probleem. We willen uh, kijken hoe de uh, interventies door de overheid, of dat nou werkt of niet, of we straffen opleggen wat of nou een werkstraf of een gevangenis is. Werkt dat nou? En hoe werkt dat nou uit? Uh, en als we in de medicijnwereld uh, gaan kijken, dan doen we experimenten. Dus dan kunnen we mensen random toewijzen. Uh, de een krijgt uh, wel een pil en de ander krijgt een placebo. Uh, dat kunnen wij niet doen. Uh, dus de, uh, dat zouden we graag doen als wetenschappers. Uh, maar ik geloof niet dat we nou mensen zomaar drie, vier jaar lang gevangenisstraf kunnen opleggen al alleen voorwege, de, voorwege het onderzoek. Dus u kunt eigenlijk geen... Echt onderzoek doen, want dan zou je ook een, een, een controlegroep moeten hebben die helemaal geen straf krijgt, bijvoorbeeld, en een, een controlegroep die uh, allebei krijgt. Of je kunt niet experimenteren met gedetineerden. Nee, dat, dat is ook weer niet waar. Uh, want we, uh, uh, de ruimte die we hebben is dat we zoeken in de marge. Uh, dus het zijn juist, uh, zeg maar, moordenaars vergelijken uh, uh, die een gevangenisstraf krijgen met mensen die een werkstraf krijgen. Dat, dat kunnen we niet doen. Dus dat heeft geen zin. Dus we, kunnen, we, kunnen ook, we doen dus ook geen uitspraken of werkt een gevangenisstraf of een werkstraf nou voor moordenaars? Daar hebben we geen vergelijkingsmateriaal. Dus wat we nu gedaan hebben is juist gekeken naar mensen die een hele korte gevangenisstraf hebben gekregen. Dat gaat echt dus vaak maar een paar weken. Uh, die eigenlijk volledig gelijk zijn op allerlei kenmerken uh, met mensen die een werkstraf gekregen hebben. En in die marge, in die bandbreedte, kunnen we dus wel uitspraken doen over... voor die mensen maakt het wel uit of, of, of zo werkt een werkstaf in dit geval beter uit dan een taakstaf. Dat dus zijn een uh... beetje smalle marges uh, waar we uitspraken over kunnen doen. We geven het woord even aan een ervaringsdeskundige. En uh, die is vooral ervaringsdeskundige in het brommen in de gevangenis. Het is moeilijk, je moet, je moet groot doen, constant in. Macho uithangen. Als je geen macho uithangt, dan hoor je er niet bij. Hm. Dus. Maar kan je dat altijd? Of je moet wel? Ja, ik zou wel moeten. Tja, wat moet je anders doen daar Ik bedoel, je moet je tijd doorkomen en zo. Als je, ja. Maar als je nou eens een keer wil uitjanken, waar doe je dat dan? Ja, dat doe je s'avonds of s'nachts in je cel. ik heb gerust wel gejankt in mezelf cel. Ik heb gerust wel mijn eigen ellende gevoeld en zo, dat ik problemen had en zo. Ik heb uh, een opa, uh, mijn opa is doodgegaan toen ik in de gevangenis zat en zo. En ik wou graag naar die begrafenis en zo. en uh, ja, Ik kon niet goed opschieten met die bewaarders. En ik uh, werd me gewoon uh, verpest dat ik erin ging. Dan zit je pijn in jezelf en uh, van, uh, komt er een bewaarder langs lopen van Oh ja, uh, ik wou je nog even wat vertellen. Hè? Je opa is net overleden. Of die was gisteren overleden of zoiets. zulke dingetjes komen ze dan bij en zo. En dan vraag je of, of je even mag bellen of vragen of, of je wat kan regelen of zo. En dat kan dan niet, weet je. Ja, dat komt morgen maar. Eenmaal met uh, reclassering doen of met een maatschappelijk werker en zo. Nee. Het is echt uh, kut is het daar. Als je je niet stoer houdt, en, uh, dan ga je kapot daar. Ik heb mensen gezien die een eigen opgang hebben en een, en een wasbakje... van nog niet eens een meter van de grond af. Weet je, of hun polsen door gingen staan en zo. Heb je er zelf ook wel eens aan gedacht? Zelf moet plegen? Nee, niet echt. Ik heb, uh, ik heb wel in zware problemen gezeten... dat ik heel erg agressief was en heel laat ging schreeuwen. En uh, dan, ging, uh, dan kwam er weer een dokter naar me toe... of uh, wil je wat valenpiespilletjes hebben of zo, weet je? En nee. ja, dan word je wel al. En als je dan te verveelt, dan bent, dan nou, ben je in de isolatiecel, weet je? Als je het te veel moe maakt, dan, dan moet je je eigenlijk helemaal uitkleden. En dan word je dan uh, in, in een kale cel geduid... waar alleen een uh, wc-pot uh, staat van, uh, van, uh, ja, van uh, roestvrijstalen... en een uh, matrasje en papieren lakens. Dat is alles. Dan leg je daar in je blote kont zeven, acht dagen, weet je. Het is niet één dag of zo. Of ja. dat je even straf krijgt dat je even een paar uur achter de deur moet. Maar je moet zeven dagen achter de deur. Je hebt alleen een dingetje en een papieren laken... Je ziet twee keer omdraaid en uh, ben je door de hele laak heen. Nee, dat is wel het daar. Ik ben wel kut gevoeld. Ja, dit was uh, Joop. Joop zat in de Belmer Biases. Dit is uh, al uit 1991. Dat uh, was een VPRO Radio. Drie luik achter slot en Grendel. Ging ze op zoek naar de geschiedenis van het Nederlands gevangeniswezen. Ja, uh, Paul Niel -Beerta, gevangenis is helemaal niet leuk, maar dat is ook niet de bedoeling. Want het is uh, straf ten slotte. Hoe zit dat met een taakstraf? Is dat eigenlijk wel leuk? Dat vinden heel veel mensen ook niet leuk, nee. Zeker maar met... het is toch al een stuk minder erg dan een gevangenisstraf. Een beetje is... schoffelen is nog wel te doen. Ja, de, de, voor een belangrijk deel uh, wordt dat minder erg gevonden. En uh, dat is ook een beetje de vraag: zo van in hoeverre uh, waarvoor straffen we? Dat is een beetje de, de, de strafdoelen die we hebben, is aan de ene kant uh, de afschrikking. Dus we willen het, het een beetje erg maken. Uh, dat kan soms met taakstraf ook. Ik bedoel, als dat buiten gebeurt en je moet uh, op, op het plein of op de straat in je eigen wijk uh, schoonmaken uh, of uh, dat soort zaken. Dan, dan is dat natuurlijk ook heel vernederend. Dus dan kan Hoor je, het ook, je hoort ook wel eens, maar ik weet niet of dat waar is, dat het inmiddels in sommige buurten een statussymbool is als je komt schoffen. Met, uh, met iemand van justitie aan je arm. Ja, dat, dat is wel ingewikkeld. Dat, dat kan wel een statussymbool zijn in de groep zelf, uh, maar bijvoorbeeld naar de familie en naar de ouders uh, is dat toch weer niet echt vaak een statussymbool. Goed, afschrikking is een deel uh, van straf. Nou, dan is het natuurlijk het deel recidive waar we net al over kwamen te spreken. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon de vergelding dat degene die iets is uh, aangedaan niet wil dat degene die het gedaan heeft wegkomt met uh, wat posters uh, plakken of een brons robben. Ja, joh, dat is dus ook. Uh... Echt die twee componenten die je hebt. Aan de ene kant heb je vergelding. En aan de andere kant heb je doelen om criminaliteit eigenlijk te verminderen in de samenleving. Wat je bijvoorbeeld ook in dat filmpje van Lilian Helder duidelijk hoort... waar ze mee begint, is... Um, we willen graag recidieven voorkomen. Dus in dat filmpje wordt ook duidelijk dat ook een heel belangrijk doel is... juist het verminderen van criminaliteit. En ons artikel ging ook echt dus niet over het doel van vergelden... Maar meer over speciale afschrikking. Dus of mensen terugvallen in crimineel gedrag. Ja, waarom is dat trouwens? Want, want jullie hebben wel uit onderzoek gevonden... dat mensen met een taakstraf minder snel in herhaling uh, vallen. Maar weten jullie ook hoe dat komt? Nou, we hebben niet uh, direct die theoretische mechanismen kunnen toetsen. Maar we uh, kunnen wel op basis van theorieën onderzoeken... waar die bevinding eigenlijk uh, vandaan zou kunnen komen. Um, en... Wat wij eigenlijk zeggen is door mensen bijvoorbeeld in een gevangenis te stoppen. Um, als ze werk hebben, wordt nou ja, dat werk uh, of de carrière eigenlijk onderbroken. Dus uh, banden met conventionele bezigheden. Ook met familie en vrienden die uh, niet crimineel zijn, om het maar zo te noemen. Nou, die worden onderbroken en dat kan schade opleveren voor het leven na de gevangenisstraf. Ook wordt wel eens genoemd dat... Uh, de gevangenis als school voor criminaliteit gezien kan worden. Je leert en, daar de echte fijne kneepjes van het vak. Ja, dat is een theorie inderdaad. En ook eh, dat je sociaal en economisch eh, gelabeld wordt. Dus eh, gevangenisstraf hebben een stigmatiserende werking... zowel eh, in het sociale leven van een ex-geretineerde... maar ook eh, voor economische kansen eh, na de gevangenisstraffen. Laten we eens luisteren naar nog uh, zo'n gevangene uit dat uh, spoor terug uit 1991. Uh, dit keer Saskia. Ja, je loopt wel uh, op je tenen. Dat is uh, heel vervelend. Uh. Ik, was wel, ik was wel mezelf. Toch wel wat je jezelf kan noemen natuurlijk. Maar het is wel constant afwegen... En dat uh, ja, het heeft mij geholpen, hoor, als ik erop terugkijk. Uh, ik heb, af en toe heb ik nog wel eens een heim mee. Echt waar? Ja. Waarom? Omdat het heel veilig is, hè? Dan weer, uh, het is, uh, je hebt geen verantwoordelijkheid. En, uh, nou, dat is af en toe wel prettig als uh, de zorg boven je kop uitgloeit. Dan uh, heb je de neiging om dat allemaal weer in te leveren. En dat uh, terwijl je daar als je binnen zit, verlang je naar de vrijheid. Je eigen heeft in handen weer nemen. En uh, ja, als je nu hier zit, uh, ja, dan moet je het allemaal weer zelf doen. Je bent daar nooit alleen. Nooit. Want zelfs na half tien 's avonds kun je via de luchtroosters nog praten met elkaar. Bij wijze van spreken. Uh, heb je het moeilijk, dan kan je de bewaarde bellen die je dan door het luikje komt praten of zo. Dus je bent daar nooit alleen. En dat, dat is toch eigenlijk wel prettig. Ik ken een heleboel vrouwen die uh, toen ze vrij kwamen in een zwart gat vielen. Van, uh, oeh, dit had ik niet verwacht. Want je verwacht dat je heel blij bent dat je vrijkomt. Ja, dat is een paar minuten of een uur. En daarna denk je van, shit, dit moet ik doen, dat moet ik doen. Uh, ja, dat komt als een berg bovenop je weer. Ja, Saskia vertelde over haar uh, tijd achter Slot en Gendel. Paul Nielbeerta, uh, als het zo is dat je een, een onderzoek kunt doen... waarin je perfecte vergelijking kunt maken... tussen mensen die een delict hebben gepleegd en daarvoor een taakstraf kregen... en mensen die een gevangenisstraf kregen... wil dat dan ook zeggen dat er eigenlijk een soort willekeur is bij de rechters? Van, nou, Ik geef die een taakstraf en ach joh, ik geef die gevangenisstraf. Als je ze zo goed kan vergelijken, zijn er verder dus kennelijk geen verschillen. Dat, dat wil ik inderdaad zeggen, ja. Uh, maar iets minder makkelijk dan, uh, dan, dan jij het nu uh, uitdraagt, zou ik maar zeggen. Uh, uh, het moet zo zijn dat we mensen, om mensen echt te kunnen vergelijken, moeten ze gelijk zijn aan elkaar. Op, op zeg maar zoveel mogelijk kenmerken die we van, van elkaar weten. Uh, we gaan ervan uit dat die rechters dat ook weten. Uh, en dan kiest toch de ene rechter in het ene geval voor een taakstraf... en de andere rechter voor een Heb je andere dan ook typische taakstrafrechters die er wel in geloven... en typische gevangenisrechters die het zat zijn na al die jaren? Nou ja, dat, dat, heb je, dat heb je op zich niet nodig. Uh, de, de, ook een, de, de, de, hoe het werkt is dat je, in sommige gevallen... heb je een soort kans om een taakstraf en een kans op een gevangenisstraf te krijgen. Want je weet natuurlijk als, als crimineeltje wel wat je wil. Taakstraf natuurlijk. Ja, behalve als we de mevrouw net hoorde, die wil misschien wel in de gevangenis... maar over het algemeen wil, uh, willen mensen uh, liever een taakstraf. Um, maar die, uh, die, die willekeur zit nu zo in elkaar... dat uh, als een rechter... Ja, bedoel, het, het blijft een beslissing van, van, van een rechter... Uh, en die kan... Ja, die maakt een afweging... Nou laten we zeggen dat hij in 20% van dat soort gevallen... zegt hij, nou, dit is een taak... alle rechters, dit is een taakstraf... en in 80% uh, dit is een gevangenisstraf. Maar dat betekent dus dat er altijd een aantal mensen zijn... Ja, die een andere straf krijgen dan iemand anders. Uh, dus dat, dat hoeft nog niet te betekenen dat... Uh, ik bedoel, dat er, dat er, ja, bedoel, er is willekeur, maar uh, niet, niet problematisch, zal ik maar zeggen. Hilde Wermink, uh, jullie kunnen als criminologen wel uh, mooie rapporten schrijven met uh, hartstraffen werkt niet of gevangenisstraf werkt averechts. Het politieke klimaat is al heel lang op weg de andere kant op. Is dat frustrerend? Um, nou ja, aan de ene kant misschien frustrerend, maar aan de andere kant is het daarom ook des te belangrijk om hier wel onderzoek naar te blijven doen. Dus om alsnog een kritisch geluid te kunnen geven... dat het misschien anders werkt dan we verwachten of hopen. En dan maar hopen dat uh, de Kamerleden dat niet alleen maar voor kennisgeving aannemen. Nee, ja, nee inderdaad. En ook rechters. Dus uh, nou ja, wat het onderzoek eigenlijk laat zien is... ook voor rechters, als, er een, als zij in een uh, zitting zitten... en er is een dader die zij uh, moeten bestraffen... als ze dan een werkstraf of, of een gevangenisstraf op kunnen leggen... zijn twijfelen eigenlijk tussen die twee straffen en ze willen graag minder recidieven, dus dat hij daar, daarna minder crimineel gedrag uh, toont... dan zouden ze eigenlijk beter voor een werkstaf kunnen gaan. Ja. Dus dat is alleen speciale afschrikking dan. Dank jullie wel. Oké, okay, dank Paul, Nieuwertha en Hilde Werning, criminologen aan de Universiteit van Leiden. En Joop en Saskia, die jullie hoorden, die figureerden dus in de radio Drieluik Achterslot en Grendel Uitgezende. Gezonden in het voorjaar van 91 in Het Spoor Terug. En daarin onderzochten de makers Marnix Koolhaas en Jacqueline Maris de geschiedenis van het gevangeniswezen in Nederland. Meer over daders en straffen hoort en ziet u deze week in de VPRO-themaweek Knap Crimineel. Verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Tegenlicht, Holland Dok, Villa VPRO en natuurlijk ook Labyrinth TV gaan in op de motieven, gedachten en ervaringen van de daders. En via www.labyrinth.nl vindt u een link naar het volledige programmaoverzicht van de themaweek. En dan is het nu tijd voor het wetenschapsnieuws. <truid> Ja, liefhebbers van psychedelische drugs zoals uh, paddo's en LSD en wat je allemaal niet nog meer hebt in dat genre. Die uh, noemen het altijd geestverruimend. Hè? Dat heet geestverruimende middelen en die beschrijven ook altijd een groter geworden bewustzijn. Maar nu hebben onderzoekers uit Londen eens gekeken wat er eigenlijk in de hersenen gebeurt wanneer je bijvoorbeeld LSD neemt. Of uh, uh, uh, andere zal het hier ook over psycho, psilocybine. Nou, die, heeft, uh, die heb ik nooit... Uh, mogen proberen. Maar het grappige is... het is dus helemaal niet geestverruimend. Het blijkt juist in ieder opzicht geestvernauwend. Want er komt minder bloed in, in de hersenen. Allerlei eh, verbindingen in het brein... die gaan aanzienlijk trager. En het leek er zelfs op dat het brein als geheel... een heel klein beetje, moet je niet overdrijven... maar toch maar een heel klein beetje kleiner werd. Dus geestverruimende middelen zijn helemaal niet geestverruimend. Alleen omdat je minder bewustzijn hebt... denk je dat je meer bewustzijn hebt. Ik bijna hoor. als verdrinkingsdood misschien, waarin je ook... als je diep onder water bent en bijna geen lucht meer hebt... dat dan juist die oh, daar hallucinaties Daar heb ik dan weer nooit mee, uh, mee geëxperimenteerd. Drugs heb ik nog wel eens gedaan, maar een verdrinkingsdood... hoe weet jij dat? Ja, ik ben wel eens bijna verdronken. En dat is oh. de diep Blue, toch? Die film waar dat ook in gebeurt. Oh, okay. Hallucinaties bij je. Uh... Nou zijn brein en geest natuurlijk niet hetzelfde. Nee, dat is waar. Ja, nou ja het, het oog. Want er was altijd een voorbeeld. Je hebt mensen die zeggen: Nou ja, alles is zo complex en mooi in de natuur. Dat kan helemaal niet door toeval zijn ontstaan. Daar moet wel uh, de hand van Allah achter zitten. Of, of God of in wie je ook gelooft. En uh, een van de voorbeelden die ze dan altijd noemen is het oog. Want dat is wel zo ontzettend uh, complex, natuurlijk. Hè, dat er licht binnenkomt door die pupil die groter en kleiner wordt. En dan heb je dat netvlies. En nou ja, die, die, die hele. Toestand. Maar nu is het dus, uh, uh, om in een heel primitieve, rudimentaire vorm... een oog te kweken van stamcellen. Dat hebben onderzoekers uh, gedaan. Twee Londense onderzoekers, wederom, die schrijven daarover in Nature... die hebben wat uh, stamcellen in een bakje ge ge ge gedaan. En dan gaat dat zichzelf organiseren. Het lijkt eerst een chaos en dan langzaam zie je toch een soort proto-oog ontstaan. Want die ze worden geprogrammeerd voor oog. Ja, dat zijn, zijn, zijn cellen ja. die oog geprogrammeerd zijn om later oog te worden als ze groot zijn. En um, nou ja, die, die onderzoekers zeggen dus van zie je wel, het is zelforganiserende chaos en, en uh, niet Allah. Dat, uh, maar ja goed, het was natuurlijk ook om andere redenen gewoon interessant dat het gelukt is om een oog te kweken. Um, nou ja, dan onderzo onderzoekers uit uh, Utrecht die zeggen dat in een rommige, rommelige vuile omgeving mensen zich minder goed gedragen. Dat was al bekend, dat hebben ze onderzocht. Dan hadden, hadden ze een omgeving met heel veel propjes en heel veel graffiti en dat soort dingen. En dan lieten mensen ook sneller zelf een bekertje vallen. Maar nu zijn ze verder gegaan. Dan hebben ze gebruik gemaakt van een staking van schoonmakers op het station in Utrecht. Gingen ze met vragenlijsten daar uh, naar de forensen toe. Zeiden ze, als u dit invult, krijgt u een uh, koek of een drankje. En uh, dan gingen ze allemaal vragen stellen over hun uh, uh, mening ten aanzien van allochtonen. En ik vind allochtonen aardig, of helemaal niet aardig en, en allemaal dat soort vragen. En volgens deze onderzoekers is het dus zo dat in een rommelige omgeving... mensen minder positief staan ten aanzien van vreemdelingen. Maar als ze het hadden gevraagd over honden of wat dan ook, had het misschien ook zo geweest. Ja, dat denk ik ook, want mensen die zijn er gewoon negatiever omdat het zo'n bende is. Ja. Ik vind het ook wel moeilijk om, om dan te zeggen dat het aan die troep ligt. Want misschien, hè, dat, dat staat dan allemaal niet in het onderzoek... maar misschien was de ene dag heel mooi weer of niet. Of was het ene s ochtends of het andere middags. Ik vind het zo moeilijk. Het is net zoiets dat ze onderzoeken dat mensen niet naast de allochtoon in de trein willen zitten. Maar ja, dan wordt dan ook niet bij vermeld of, of, of de proefpersoon zich wel gewassen had of niet. Dus ik, ik, ik weet niet of... Maar goed. Zij zeggen dus dat mensen meer uh, geneigd zijn tot discriminatie... in geval het niet goed is schoongemaakt. Nou, en dan had ik nog één dingetje. Hoe vaak het uh, per uur op planeet aarde onweert? Want het is natuurlijk altijd ergens, schijnt wel, de zon... En ook altijd is er wel ergens onweer op deze planeet. En uh, dan hebben ze dus uitgerekend. De Britse klimatoloog Brooks heeft dat gedaan. Nou, in 1925 al, maar nu hebben ze dan een betere poging gedaan. Uh, en dat werd gepresenteerd op een conferentie in Wenen. 760 keer per uur is er ergens op de wereld een donder en een bliksem. Dat is veel, hè? Ja, dat is vaak, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel een grote planeet. Maar ik vond het wel aardig. Ze hebben dan allerlei weerstations... hebben ze hun gegevens laten zijn. En dat hebben ze gecombineerd. En waar ze dan geen gegevens hadden, hebben ze dat verder ingevuld. En zo kwamen ze dan tot deze conclusie. 760 keer per uur donder en bliksem. U luistert nog steeds naar Labyrinth Radio... en zometeen hoort u hoe de geboorte van de telescoop... voor flink wat opschudding zorgde. Maar nu eerst even dit. Wetenschap in één minuut. Ik hey, ben Peter Klaar. Ik ben UD aan de vakgroep Organismale Dierfysiologie. En vissen is, is, is ons model hier, ja. ja. Vissen waren hier het eerst, zeg ik wel eens tegen mijn studenten. Vissen zijn de allereerste... Uh, uh, meercellige gewervelde dieren eh, op aarde. Die waren zo'n 450, 500 miljoen jaar geleden. Het al rond. Eh, en toen moest de mens nog, eh, oh ja, wat zal ik zeggen, nog maar geboren worden. En door naar een vis te kijken, vind ik dat ik een beetje terugkijk eh, in de tijd. Vissen komen overal voor. Je vindt ze overal. Zoet, zee, zout. Stel ze op het land, eh, vergis je niet, palingen, slijkspringers. Dus blijkbaar doen ze iets goeds. <laughs> Ik bedoel, uh, ik zeg al, zoveel verschillende soorten. En uh, ja, ratten en muizen, we, we kennen ze wel onderhand. Maar, maar vis is, is, uh, ja, is een relatief onontgronden gebied. En daar valt nog heel veel aan te ontdekken en van te leren ook. Ja. U hoorde dierfysioloog Peter Klaren in een aflevering van de rubriek Wetenschap in één minuut. En dit keer is die gemaakt door Anne van Kessel. Ja, het is een van de allereerste wetenschappelijke instrumenten ter wereld. En het is waarschijnlijk nog een Nederlandse uitvinding ook. De telescoop. Maar ja, wie was nou de uitvinding van die telescoop? Er woedde sinds de geboorte van het instrument in de 17e eeuw al flinke discussies over. Nou, een aantal wetenschaphistorici is opnieuw de archieven ingedoken... in de hoop antwoord op deze en andere vragen te krijgen. Hier aan tafel hebben wij dus Huip Zuidvaart en Rob van Gent... Uh, meegewerkt aan dit uh, enorme boek met de hamvraag. Het heet ook The Origins of the Telescope met de hamvraag. Maar ja, hoe is dat ding tot stand gekomen? En wie is de uitvinder? Of wie waren de uitvinders? Uh, nou ja, vertel het maar. Ja, het boek mocht eigenlijk gezien worden als een, als een vervolg op een boek wat in 1975 is uitgegeven met de titel The Invention of the Telescope. Toen werd echt uh, gedacht van dat instrument is echt uitgevonden door één persoon. En, uh, nou, de, het zou dan inderdaad een Nederlander zijn. En maar het was helemaal duidelijk welke Nederlander. Dat kon dan of Hans Lieperij zijn uit Middelburg of Agrius Jansen uit Middelburg. Maar dat ding komt uit Middelburg en daar is het uitgevonden en gedaan. Nou, dat was het idee wat er klassiek was. Er is in de afgelopen decennia inderdaad, in de wetenschapsgeschiedenis heel veel onderzoek gedaan. Gedaan, met name na het begin van die instrumentatie... omdat die instrumentatie in die wetenschappelijke revolutie... een heel belangrijke rol heeft gespeeld. En daar is uit voortgekomen ook het duidelijk beeld... dat dus de, de, het instrument, de telescoop... eigenlijk niet zozeer een uitvinding is van één persoon... maar het gevolg is van een vrij complex proces... Van, uh, waarbij allerlei mensen zeg aan maar, hebben bijgedragen. En sterker nog, het gaat eigenlijk... als je gaat kijken technologisch gezien... niet om een instrument wat toen zeg maar, bedacht is... De, als je kijkt naar de glastechnieken en de slijptechnieken, die bestonden eigenlijk al een eeuw uh, in dezelfde vorm. Uh, het gaat eigenlijk om de uitvinding van het diafragma. Dat maakt plotsing dat die beelden van die twee lenzen. De twee lenzen en het tijd... diafragma. Dat, ja, is dat is in een... feite wat er gebeurd is. Ja. En dat diafragma was al veel eerder toegepast in andere instrumenten. En vandaar dat het instrument ook in no time door heel Europa verspreid kan worden nadat het gepresenteerd is in Nederland. Het is inderdaad dus wel in Nederland gepresenteerd. Maar ja, Hans-Lippe, hij volgens mij, die noemt nu net, ja. die vroeg ook Trojaan in 18. In 1608, geloof ik. Ja. Die dacht, maar die heeft het ik ook heb niet hem, gekregen. Nee. Die heeft het niet gekregen, omdat binnen 14 dagen... Uh, al twee mensen uh, zich hadden gemeld bij de stadhouder... die het beweerden dat ze het ook konden maken. En uh, nou daarna Ik heb uiteindelijk een lijstje van wel 15 uitvinders uh, bij elkaar kunnen halen... die met uh, meer of mindere legitimiteit dat kunnen claimen... dat ze iets hebben, hebben gedaan met het instrument. Dus vandaar dat we hebben ook gezegd... Van, nou, dit moet de huidige stand van zaken moet worden gepresenteerd. Het gaat over de breedte van het onderzoek... Het gaat op de breedte van het instrument, de origins... de verschillende oorsprongen van dat instrument. Waarbij Nederland wel natuurlijk het hele leuke aspect heeft dat het hier in 1608 gepresenteerd is in Den Haag bij een conferentie, een vredesconferentie voor het twaalfjarig bestand, waar toevallig heel veel diplomaten aanwezig waren. En dat heeft enorm toe bijgedragen, dus de kennis over het instrument als een lopend vuurtje door Europa ging. En dat binnen een half jaar na die presentatie hadden alle belangrijke machthebbers in Europa, tot de pauze aan toe, had zo'n instrument. Nou ja, de pauze hebben we niet heel veel meer van meegekregen met de uitvinding. Maar Galileo Galilei daarentegen, Rob van Gent, die, uh, die kon daar wel wat mee met dat ding. Nou ja, hij is eigenlijk de eerste, uh, nou ja, een van de eerste. <coughs> Uh, geleerden geweest die dat ding dus gebruikt heeft... om onder de sterrenhemel te kijken. Want uh, toen het instrument gepresenteerd werd in Den Haag... toen was eigenlijk de wet gedacht... nou ja, het is interessant voor uh, toepassing op zee... voor uh, militaire bevelhebbers. Ze kunnen dan zien... <coughs> een leger op de horizon, is dat vriend of vijand? <coughs> maar het was dus Galilei... Die, uh, ja, die keken dus echt mee naar de sterrenhemel. En die uh, ontdekte daarmee in de ja, spannen van enkele weken... Enkele maanden zoveel interessante nieuwe dingen. Dat hij uh, besloot van ja, dat moet ik ook publiceren. Wat was in die eerste maanden wat hij toen al ontdekte? Nou ja, al hij keek bijvoorbeeld naar de maan. En hij zag dus uh, allerlei onregelmatigheden. Hij zag schaduwen en uh, konden dus ze daarmee dus uh, aantonen. Dus ja, dus de maanoppervlak is helemaal niet glad zoals uh, men toen dacht. Maar er zit dus echt. Ze dus dachten ook ja. dat het allemaal perfect was, hè? dat God ja. het perfect had nou Ja, geschapen. Dat, was het, dat, dat was toen de dogma, de centrale dogma. Dus dat in de hemel alles perfect was. Dus, uh, dus de zon, uh, waar, ze, waar hij dus vlekjes op ontdekte. Wat wij dus nu tegenwoordig zonnevlekken noemen. Uh, hij keek naar Jupiter. Uh, en daar zag hij dus vier maandjes zag hij daar omheen draaien. En dat waren dus allemaal ja, bewijzen, zag hij, voor dus dat wereldstelsel... dat Copernicus een half eeuw eerder al gepostuleerd had. Van ja, het is niet de aarde die centraal staat, maar het is de zon die centraal staat. Nou, in de tijd van Copernicus kon je dat, ja, was het een, mooi, was het een handig, wiskundig... Uh, ja, uh, hypothese, maar je kon er niet bewijzen. Ja, hij werd voor gek verklaard, ook. Nou ja, hoort, hij werd niet voor gek verklaard, maar uh, er was natuurlijk vanuit de theologische kant was er natuurlijk wel bezwaar ja. tegen. Maar Galilee kon dus dankzij die telescoop kon hij dus echt bewijzen aanvoeren. En maar dat, uh, dan moest hij nog dat stiekem naar Nederland uh, sturen. Want uh, zo open nou, kon hij er ook niet over praten. Mengen. Nou, dat was later pas hoor. Uh, in eerste instantie kon hij daar vrijelijk over publiceren. Ik bedoel, de, de, Het boek wat hij gepubliceerd heeft, uh, Siderius Nuncius, uh, in het begin van, tweede, van uh, 1610... dat kon hij zonder enig probleem kon hij dat publiceren. Het, het was pas daarna, toen het boek zoveel bekendheid kreeg... en dus ook andere geleerden... Ja, Overgingen naar het Copernicaans wereldbeeld. Ja, toen kwam natuurlijk de tegenstand vanaf de theologische kant. Die werd natuurlijk steeds sterker. En uiteindelijk is Galilee werd ook verboden om erover te publiceren. Ja, ongelooflijk. Nou, het is een prachtig, dik groot boek. Huip zuidenvaart Je begint ook gelijk met het eerste hoofdstuk hierin. Ja. Je bent dus helemaal ingedoken. Wat is nou iets? Want je wist natuurlijk ook al heel veel. Er was ook wel veel bekend. Maar wat zijn nou dingen die kwamen boven drijven? Je dacht, nou, dat is ook ongelooflijk. Nou ja, het aardige was dus inderdaad dat, dat die figuur, van gerigus Jansen, die in 1655 in, na een onderzoek van een, een Franse gezant uh, als de uitvinder was gepostuleerd, dat het uiteindelijk, als je naar de archieven gaat kijken, uh, eigenlijk een, vooral een verzonnen verhaal is van zijn zoon. En uh, als je in de archieven zelf gaat kijken... blijkt een man voor 1616 16 niet voor te komen in relatie tot lenzen. Wel als een handige knutselaar. Hij kon heel goed uh, valse munten maken en dat soort zaken. En uh, hij heeft allerlei andere prachtige dingen gedaan in archieven... die archieven sporen nalaten zoals dronkenschappen en dat soort zaken. Maar het is nog niet bepaald iemand waarvan je zou zeggen... Dronkenschappen met ook ja, specifieke ja, hij, handelingen? Of, uh... Nou, dat, dat niet zozeer. Maar kijk, dat is, uh, kijk, als mensen zich gedragen... dan laten ze in archieven <lacht> bijna geen sporen achter. Nee, uh, hey, dat is dus, ook niet. Interessant voor de criminologen aan ja, tafel. Ja, dus ik ben altijd heel blij inderdaad, als mensen zich inderdaad misdragen in het verleden. Want dan heb je al van failliet gaan. Of wat dan, ook. dan ga je tenminste dan, aanhalen dan, dan precies. Want als mensen, bijvoorbeeld als mensen failliet gaan, dus wat hier niet gebeurt... dan laten ze daarmee ook allerlei uh, sporen achter. Soms hele briefwisselingen die anders verloren zouden zijn gegaan. Nou, en hier is dus eigenlijk alleen maar het getuigenis over... van de zoon van Sarrië, Janssen, die in 1655 heeft verklaard... dat zijn vader al in 1590 dat ding zou hebben uitgevonden. Uh, maar als je dus heel minutieus de gegevens echt nagaat uit de tijd zelf... dan blijft daar geen spaan van heel. En dat is op zich wel grappig. En blijkt dus inderdaad toch alleen maar Liepigheid degene te zijn... die daadwerkelijk in de tijd zijn spoor heeft nagedacht. Uit Middelburg dus? Dat wel, ja. En waarom Middelburg? Wat was er in Middelburg? Uh... Nou ja, Middelburg is in zoverre... Uh, kijk, uh, het, het is wel zo dat de tijd was er weer rijp voor. Als het niet, niet zeg maar, in Middelburg was gebeurd, was nou, het... rijp voor? Als je niet rijk, kwamen ze niet rijkelijk laat met dit ding? Nou ja, in die zin, de tijd was er rijp voor het, het feit de combinatie van het diafragma met die twee lenzen. Maar Middelburg was toen heel goed gepositioneerd door het feit dat daar, eh, na de val van Antwerpen, een glasfabriek was neergestreken die hoge kwaliteit glas leverde. En dat is natuurlijk wel van belang dat je dus niet alleen, zeg maar, lenzen kunt slijpen, dat kon men al langere tijd voor brillen, maar dat het ook nog heldere lenzen waren. En het beste glas op dat moment in de Republiek de 7 Verenigde Nederlanden kwam uit Middelburg. En dat heeft dus stellig toe bijgedragen dat daar ook die combinatie zeg maar, tot succes uh, is gebracht. Ja. Zijn er eigenlijk uh, telescopen of microscopen, want dat is eigenlijk hetzelfde maar dan omgekeerd, uit, uit die tijd? Hebben we, hebben we een exemplaar, een eerste exemplaar? Ergens? Nou, hier in, uh, in de Nederlanden niet wonderlijk genoeg. Uh, maar in Italië wel. In Italië zijn een aantal uh, telescopen bewaard gebleven van Galilei. Uh, microscopen dacht ik van zijn hand niet. Rob van Gent nog... weet ja, dat vast. Ja, nou, ik ben zelf ook niet een de deskundige op het gebied van microscopen hoor. Maar, maar microsco een wat later ook. He. Ze komen wel voort vrouw uit vrouw. het onderzoek van een telescoop, maar het is duidelijk toch een, een latere ontwikkeling. Een ja. jaar of tien later ongeveer. Ook onder andere door Galileo. maar ook onder andere maar, door Noris ho drebbel. Hoe kan het dat er in Nederland uh, geen een van, als het dan hier zo'n centrum van uh, telescoopslijperijen was, dan zou er toch ook nog wel ergens eentje moeten rondslingeren. Nou, nou, met die vraag zat ik zelf ook enorm, uh, toen ik op een gegeven moment, een paar jaar geleden, de catalogus van Museum Boerhaven mocht maken van uh, de instrumenten die er waren. Dat, uh, dat er in de. terwijl je in het buitenland musea. Allerlei telescopen ziet uit de 17e eeuw, dat er in Nederland eigenlijk geen telescoop uit de 17e eeuw is. En dat heeft me uiteindelijk toegeleid om na dit boek nog weer dieper de archieven in te duiken. En is me gebleken dat eigenlijk de Nederlandse telescopen gemaakt zijn van blik. Uh, kortom, een soort, uit een soort regenpijpen, zeg maar, om het simpel te zeggen. Of kachelpijpen. De buizen dan, en, uh, De buizen, ja. Ja. de bui, uiteraard, de lenzen. <laughs> ja. uh, en, en waarschijnlijk ook niet versierd zijn geweest, zoals in het buitenlandse uh, wel. Dat is een paar aardige parallel tussen zeg maar, de uh, oude boeken... Uh, die je in, in het buitenland vaak versierd ziet met goudstempels en leer. En in Nederland is dat vaak heel simpel perkament. Dus het Calvinisme maakte kennelijk ook uh, hier weer een invloeden. En die je telescopen, die zijn, als ze dan van een, van een blikkenpijp gemaakt waren, waren, gewoon weggeroest? Die zijn weggeroest en zelfs ook in grote hoeveelheden weggegooid. Of uh, hergebruikt het materiaal. Of van, hergebruikt, ja. ja. En de, dus, uh, maar goed, als je met die, met die blik gaat kijken wat er dus uh, nog over is... dan blijkt dus inderdaad bij een telescoop van Huygens bijvoorbeeld... Uh, dit precies ook te kloppen, want die is van blik over. Die zijn late 17 e eeuw weliswaar, maar de archieven die duiden dus op dat dus in Nederland die telescopen dus zo gemaakt zijn en dat ze daarom niet bewaard zijn gebleven. Ze waren gewoon niet het bewaren waard, nee. visueel gezien niet. Vreselijk toch? Ja, nou ja, ja het is jammer. wat doen wij met de eerste generatie mobiele telefoons? Die ja, dat is meer. ook niet meer, dat is waar. En ja. toen kwam er vervolgens een wetloop van uh, de, de uitvergroting, zeg maar, toch? In de lenzen. Ja. ja, goed, er is natuurlijk, uh, in de loop van de 17e eeuw zijn die lenzen natuurlijk steeds verder uh, geperfectioneerd. Slijptechnieken werden verbeterd. Uh, de diafragmas konden ook groter worden. Dus je kon steeds uh, effectiever, steeds grotere deel van de lenzen gebruiken. En ja, onder andere Christian Huygens die ik eerder genoemd heb. Dat was dan een van die mensen die dan, uh, vooral in de tweede helft van de 17e eeuw... dus ja, met veel betere, inmiddels al sterk verbeterde telescopen... ja, nog veel meer nieuwe dingen kon ontdekken. Is er, is, is, Nederland, is er nog iets over van die Nederlandse telescooptraditie? Want, want ze zeggen wel eens dat Nederland ontzettend goede sterrenkundigen levert. Ja. Maar is die traditie van het maken van mooie telescopen in Nederland nog levend? Nou, het is geen continuum in ieder geval. We hebben natuurlijk wel uh, een, een duidelijke uh, prachtige optische industrie in Delft gehad, bijvoorbeeld. Die op een gegeven moment later want, naar andere plekken in Nederland zijn gegaan. Uh, maar het is niet een continuum dat je zegt van nou, dat is duidelijk aanwijsbaar. Vanaf die periode tot nu toe loopt dat door. Uh, nee, en, en de, het feit dat we inderdaad een land zijn waar dus een Amerikaanse astronoom van zei: we exporteren tulpen hier en astronomen. Uh, dat is, is vooral om te danken eigenlijk aan uh, de mensen als, als, als Keizer in de 19e eeuw. En, en, en de zitter de, de in de eeuw, uh, die hele goede mensen hebben opgeleid. Maar dan zit je in een veel latere periode en dan hebben we echt niets meer te maken met de uitwinding van deze, uh, dit prachtige instrument. Huip Zuidervaart en Rob van Gent. Het boek heet The Origins of the Telescope en het ligt in de winkel. Het werd uitgegeven door de Amsterdam University Press. We gaan even naar Alphen aan de Rijn, want uh, daar stroomt langzaam het plein vol. Verslaggever Matthijs Holtrop. Goedenavond, het plein is inderdaad redelijk volgestroomd. Duizenden mensen staan al klaar. De meesten hebben een kaarsje in de hand en steken dat nu zo'n beetje aan. Anderen hebben dat al aan de andere achterkant van de straat tegen een witte muur gezet. Daar is een hele bloemenzee ontstaan van honderden bloemen, kaarsjes, kaartjes, persoonlijke boodschappen. Die mensen willen achterlaten aan de gewonden, de betrokkenen, de ooggetuigen. en Natuurlijk, heel veel mensen in Alver zullen iemand kennen... die bij het incident van gisteren betrokken is geweest. Straks komen hier uh, mensen spreken. Premier Rutte op De commissaris van de Koningin is aanwezig, meneer Fransen. En dan gaan we luisteren wat zij te zeggen hebben. En ik verwacht dat zij de mensen hier een uh, hart onder de riem steken. Uh, oproepen om er voor elkaar te zijn, elkaar te steunen en te helpen. En te praten over wat er gisteren allemaal hier is gebeurd. Matthijs Holtrop, dank voor dit moment. Na negen uur dus live te horen op Radio 1. De herdenkingsbijeenkomst in Alphen aan de Rijn. En in Labyrinth Radio is het nu tijd voor deel 2 van de serie Het Depot. Over verborgen of vergeten verhalen... achter voorwerpen verstopt in kelders, schuren of op zolders. In deel 2 duikt verslaggever Gerda Bosman met conservator Luc Amkroets... het grote depot in van het Rijksmuseum van Oudheden... om een vergeten vondst van ruim een eeuw oud te bekijken. Tussen de balken op de zolder van het Rijksmuseum van Oudheden stond jarenlang een houten kist. In de kist van ruim 1 bij 1 meter en 40 centimeter hoog zat een in gips gegoten dubbelgraf. Waar lopen we nou heen? We lopen nu naar ons depot aan de raamstegen Leiden. Dus we hebben als Rijksmuseum van Oudheden verschillende depots. We lopen nu eigenlijk naar het grote depot waar bijvoorbeeld ook alle opgravingsmateriaal opgeslagen ligt. ...daar ik even bellen, want het uh, zo'n zo groot gebouw dat ze de bel niet hoeven. In de loop der jaren verdween hij onder allerlei andere dozen en vondsten. De huidige conservator, Luc Amkreutz, zocht naar de kist waarvan hij wist dat hij bestond. Alleen waar? Saskia en mij, met Luc. <lacht> We zijn er. Ja. De vondst zou belangrijke informatie kunnen geven voor het nieuwe onderzoek... ...naar prehistorische begrafenisrituelen die hun sporen nalieten als grafheuvels in het landschap. Ja, het is nu 104 jaar geleden dat het gevonden is. Bijna 104 ja. jaar geleden. En uh, een paar jaar geleden voordat jij het hier aantrof? We zijn een aantal locaties in het museum afgegaan van... wat is nou een logische plek waar, waar, waar dit stuk zou kunnen verblijven? Nou ja, toen zijn we gaan zoeken en uh, we hebben het uh, op, uh, op zolder. Eigenlijk uh, onder een uh, stapel dozen stond uh, een krat. Je kon niet zien wat erin zat. Er lag een plank op met uh, object erop geschreven. Nou ja, toen zijn we daar maar eens in gaan kijken en, en onder een hele dikke laag stof uh, ja, kwamen we erachter dat, uh, dat, we, dat we het teruggevonden hadden. Dus we hebben eigenlijk opnieuw een kleine opgaving uh, op zolder verricht om uh, terug het te zijn, het in het eigen depot. Het prehistorische graf werd meer dan 100 jaar geleden op de Veluwe gevonden door archeoloog Jan Hendrik Holvera, toen conservator van het museum. Een heel bijzondere vondst omdat van botten na zoveel jaren in de zure Nederlandse zandgrond doorgaans weinig overblijft. De kwetsbare botten goot hij in gips. zodat hij het graf in zijn geheel met paard en wagen. voor nader onderzoek naar Leiden kon vervoeren. Ja, er werd veel aangekocht, ook replica's. maar hij heeft dus bijvoorbeeld ook uh, afgietsels gemaakt van objecten die hij vond. en zelfs van hele graven die hij vond. En waar we nu naar gaan kijken is, is geen afgietsel. maar dan heeft hij dus daadwerkelijk met gips het hele graf gelicht uh, als een blok. Hij heeft eigenlijk best wel uh, nou ja, veel. Uh, uh, Vooruitgedacht in de zin van dit wil ik bewaren. En voor zover wij weten is dit de allereerste bloklichting uh, van Nederland geweest. Dus de allereerste keer een archeoloog in het veld besluit: van dit is zo fragiel, dit is zo bijzonder. Ik ga dat nu niet hier opgraven, want dan maak ik meer kapot dan dat het bewaard blijft. Maar ik giet er een enorm uh, hoop gips overheen en, uh, en vervoer het als blok naar een laboratorium waar ik dit voorzichtig kan doen. Een bijzondere techniek. Ja, absoluut. Giet ijzeren deuren. En. Uh, een grote kist met uh, de op-fragile handle with care. En uh, wat zullen we dan maar doen? Zullen we hem openmaken? Ja, zo de schroef eruit. Erbij. Ja. Dat is de deksel, en nu ligt hij ingestopt. Ja, en dan zie je nog niks. Een soort kussen met heel weinig vulling. Ja, je zet er dus van die piepschuimbolletjes in. Dan tel ik dit eraf. Ligt hier het graf van Niersen? Ja, inderdaad, aarde. En, uh, en, en er steken hier en daar wat botten. Ja. Je ziet daar wel nou een gebit? Ja, klopt. En het duurde even. En op een gegeven moment zie je allerlei details. En, en, en ga je een beetje snappen hoe het, uh, hoe het in elkaar zit. Het eerste is dat je een aantal losse botten ziet. En inderdaad, in de, de linkerboven ook. Zoals ik we zie je hem opeens? Zie staren. ik hem liggen? Ja, ik zie ja, daar gewoon een ik hoofd. Zie je zie een schedel liggen? Ja. En dat is dus uh, het skelet wat nog. Redelijk een samenhang uh, de grond is gegaan. Ja, en maar daarnaast, dat is dus ook een echt skelet. Het zijn menselijke resten die dus in dat gipsblok van Honor uh, gevat zijn. Dus aan de bovenkant zijn ze vrijgelegd daarna. En daar is uh, een, een laag overheen gegaan, beenderlijm, uh, die dit geconserveerd heeft. Ja, het, het leuke vind ik specifiek hier aan, want, ja, dat een van mijn voor, voor voorgangers, dus de tegenwoordigheid van geest had om dit zo op te gaven. En dat ik dan vele generaties later daar. Uh, daar samen met anderen nog, nog nieuwe informatie mm -hmm. uit, uh, uit kan halen. En, uh... nee, goed, als, je, als je goed kijkt, zie je dus ook nog andere zaken liggen. En met name hier zie je een, uh, een bundel botten. Ja, gesorteerde, ja, naast elkaar gelegde... Ja. Maar het is leuk dat je dat zegt, want Hore zegt dat ze een, ja, een stapel botten aan de kant geschoven Maar ja, jij zegt al gesorteerd, en dat is ook wat wij er aan zagen. Ze liggen helemaal niet zo grommelig. Ze zijn eigenlijk best wel netjes bij elkaar gelegd. Zeg maar de, de vieze antropoloog die daar opnieuw naar gekeken heeft, uh, Rafael Pannhuizen, uh, die heeft dus uh, uh, ontdekt dat hier uh, niet één, maar mogelijk nog twee individuen in vertegenwoordigd oh, zijn. In deze bundel, ja, die, ja. Dus dat er uh, drie, uh, drie dezelfde botten bijvoorbeeld zijn. Dus ja. Ja, dan dan moet, je, moet, <laughs> moet er nog iemand anders... Uh, drie linkerbenen, Ja, ja nee, dat, dat schiet niet op. En daarboven zie je nog stukjes van, uh, van ook een schedel uh, liggen, die platte stukken. Ja, hier. Dat is iets wat we nu ontdekt hebben aan, aan de onderkant. Dit werd eerst door degene die het onderzocht uh, in 1907 beschreven als... zijn het de voet van de eerste graf waar we het over hadden, het eerste skelet. Maar dat blijkt het nu een dierenbot te zijn, waarschijnlijk van een, een koe of een paard. Dus uh, er is ook nog een, een, ja, een offer of een ritueel symbool meegegaan in de vorm van een dierenbot. Dus we kijken hier waarschijnlijk naar uh, het uh, voetpeentje van, mm -hmm. uh, van zo'n paard of een koe. En, en kun je dan ook iets zeggen over of het bijvoorbeeld mannen of vrouwen zijn geweest? Ja, het blijkt dat het uh, uh, gehurkte skelet, wat ook typisch is voor deze periode, hè, een soort hokkerhouding noemen ze dat in Duitsland. Uh, in dit geval uh, uh, lag zij op haar... Uh, goed, je verraadt al iets. Ja, precies. <lacht> goed, nou ja, het zit er zo in. Het is een zij inderdaad. Ja, is waarschijnlijk een meter 72 geweest en uh, zo'n jaar of 40... Dat is wat we nou ja, kunnen schatten aan de hand van, uh, van wat er hier ligt. Zullen we het er weer toestoppen? Ja, dat lijkt me goed. Laten we dat maar doen. <lacht> heeft ze nou ook een naam eigenlijk? Uh, ja, dit skelet had eigenlijk geen naam. Er was een meisje die uh, als restauratrice hier aan gewerkt heeft om het schoon te maken. Die heette Emmy. Dus toen hebben we hem tijdelijk Emmy genoemd. Maar ik weet niet of ze dat zo leuk vond. Emmy, zoals ze dus niet heet, zal nog verder onderzocht worden. En hoewel er in het botmateriaal helaas geen bruikbaar DNA zit... is er misschien nog informatie te vinden in één van de kiezen. In het tweede deel van de serie Het Depot hoorde u verslaggever Gerda Bosman... in gesprek met conservator Luc Amkreutz... conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ja, nou zijn we gewend in de labyrinth radio te praten... over wetenschappelijk onderzoek, maar... Uh, de VPRO en de NTR hebben nu besloten om zelf ook maar eens onderzoek te gaan doen. Samen met Sociaal Psycholoog van de Universiteit van Amsterdam zetten we een echt onderzoek op. Dat ook echt wetenschappelijke data moet gaan opleveren. En de grote vraag in dit onderzoek is: hoe sociaal vaardig is Nederland? Aan de telefoon een van de psychologen die aan de wieg staat van dit nationaal onderzoek, Agneta Visser, goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie willen weten hoe sociaal vaardig Nederland is? Ja, dat klopt. Wat verstaat u onder sociaal vaardig? Nou, in feite gaat het over het herkennen van emoties op allerlei manieren. En dat is een uh, belangrijk onderdeel van, uh, van de sociale vaardigheden die mensen hebben. Want op het moment dat je uh, emoties kan herkennen in jezelf of in andere mensen, dan uh, ben je ook in staat om beter sociale relaties uh, tot een goed einde te brengen en uh, succesvol te zijn, mensen te beïnvloeden en dergelijke. Dat je ziet, nu is hij boos, nu moet ik ophouden. Zo. Inderdaad. <laughs> en uh, als mensen willen meedoen aan dit onderzoek, want dat is uiteindelijk de vraag uh, waarmee u nu op de radio bent, doe mee aan dit onderzoek. Wat moeten ze dan doen? Nou, we hebben allerlei uh, testjes ontworpen en de eerste test die gaat vanavond uh, van start. Uh, en die eerste test gaat eigenlijk over het herkennen van emoties op gezichten. Dus het gaat over. Uh, je ziet allerlei gezichten en daar zijn emoties op te zien. En mensen moeten dan aangeven welke emoties ze zien. Is dat multiple choice? Uh, niet helemaal. Want je mag uh, aangeven van, van allerlei verschillende emoties. Hoe, hoe, in welke mate je ze ziet. Hmm. Oké, okay, en dat kan allemaal via de website grootnationaalonderzoek.nl Ja. Maar jullie gaan ook nog uh, fysiek onderzoek doen tijdens de Libelle Zomerweek en de TT in Assen. Uh, ja, en Lowlands. En Lowlands. Inderdaad. Allemaal heel nee, uiteenlopend. Nee, we gaan plekken. inderdaad ook allerlei uh, leuke onderzoekjes doen. Een onderdeel is natuurlijk gewoon dat mensen vragenlijsten kunnen beantwoorden. Maar uh, het is ook heel erg leuk als je ziet uh, op welke manier mensen op van alles reageren. En dat, hebben we, dat, dat gaan we allemaal uitwerken in de komende maanden. Uh, hebben natuurlijk allerlei ideeën daarover, maar dan de echte emotionele expressie die je dan ziet bij allerlei mensen, die uh, is natuurlijk heel leuk om live te onderzoeken. Nou, ik kan u nog een tip geven over de TT en Assen, waar ik ook nog wel eens kom. Um, dat, misschien moet u dat onderzoek in de ochtend doen... en dat u meeneemt dat naarmate zeg maar, de dag vordert en het bier wordt ingenomen... dat de resultaten misschien wat anders zijn. Maar dat is een geweldige tip. Ja, maar de emoties die nemen ook wat meer toe. Dus misschien moet u het juist dan wat meer aan het eind van de dag doen... want dan is er meer te herkennen. Nou, we zullen dat allemaal meenemen, inderdaad. Het tijdstip van de dag, de hoeveelheid drank die erin uh, gaat, lijkt me allemaal vrij belangrijk. Hoewel dat meer te maken heeft met, uh, waarschijnlijk meer te maken heeft met. Uh de mate waarin mensen zelf hun emoties uiten dan de mate waarin ze ze kunnen herkennen. Maar, nou ja, wellicht is het een leuke bijkomende factor die we kunnen onderzoeken. Ja, je vertelt proefpersoon nooit alles, hè? Want er zijn ook altijd uh, verborgen dingen die je stiekem echt onderzoekt, die je nooit Zeker. aan een proefpersoon gaat. Wat uh, zijn die? Of gaat u dat een uh, nee, dient gevolgen? Niet nee, dacht <laughs> ik al. En uh, wat hoopt u uiteindelijk te weten te komen? Want, want wat is de grote vraag? Hoe sociaalvaardig is Nederland? Komt er dan een cijfer uit? Of komt er een antwoord uit van heel sociaalvaardig? Of het valt ontzettend tegen. Nee, dat, dit is natuurlijk inderdaad een soort grote noemer waaronder we het doen. Uh, maar wat wij eigenlijk willen. Er is vrij veel onderzoek gedaan in het verleden naar de expressie, naar de manier waarop mensen emoties herkennen, maar daarbij is eigenlijk altijd uitgegaan van hele, nou ja, zeg maar, toneelachtige emotie-expressies. En dat is natuurlijk redelijk makkelijk. En dat kan je, dat kan je goed herkennen als iemand heel erg boos doet of heel erg blij. Maar het gaat niet om de nuance. In, in, het, zeg maar. in het dagelijks leven is dat natuurlijk niet zo. Ja. Dus, dus wij, willen, wij willen meer te weten komen hoe mensen in het dagelijks leven de meer genuanceerde en gemengde en minder extreme emoties herkennen. En wat denkt u van de Hollanders? Gaan ze het goed doen ten opzichte van de andere Europeanen, om maar wat te noemen? Nou, dat denk ik wel. Maar nu, als je zo'n onderzoek doet... Ik wil, ik wil niet meteen gaan acijnen... maar uh, als je zo'n onderzoek doet... dan ben je ook al gespitst op emoties. En in het dagelijks leven let je misschien helemaal niet op emoties... van welke aard dan ook? Nee, dat klopt. Dus uh, wij, uh, dat, dat is inderdaad waar... Maar wij laten dus gezichten zien waar niet altijd even goed de emoties op te zien zijn. Of we laten stemmen horen waarop niet altijd even goed die emoties te horen zijn. En dan is het dus juist heel interessant om te zien of mensen dat überhaupt doen of niet. Nou, het is allemaal te doen via grootnationaalonderzoek.nl of via onze eigen website labirint.nl. Dank u wel, Agneta Visser, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ook dank Hilde Wermink en Paul Nieuwbeert... criminologen aan de Universiteit van Leiden... en Hu Huip Zuidervaart en Rob van Gent... wetenschapshistorici aan respectievelijk het Huygens Instituut... en Universiteit Utrecht. En dat was Labyrinth voor deze week. Meer informatie dus op de website labyrinth.nl. Komende dinsdag is Labyrinth ook weer op tv te zien. En dan gaat het over het brein van de psychopaat. En dat is om tien voor half tien s avonds op Nederland 2. En volgende week zondag dan zijn wij hier weer op de radio gezellig. Dus tussen 8 en 9 op Radio 1. En straks op deze zender... Schakelen we over naar het Radio 1 Journaal die doen Verslag van de herdenkingsbijeenkomst in Alphen aan de Rijn. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een fantastische avond. Fijne avond en dank aan onze gasten. Radio 1. Het NOS Journaal. In Alfa aan de Rijn begint zo meteen een speciale bijeenkomst... vanwege de schietpartij gisteren in een winkelcentrum. De herdenking is bij het winkelcentrum De Ridderhof. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zijn er naartoe gekomen. Aanwezig zijn verder onder meer premier Rutte, minister Opstelten... en waarnemend burgemeester Eenhoorn. De herdenkingsbijeenkomst wordt live uitgezonden op Radio 1 en Nederland 2. In het winkelcentrum schoot een 24-jarige man gisteren zes mensen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord.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 Een hele goede avond. U luistert naar een extra uitzending van het Radio 1-journaal. In alle van de Rijn begint zo die herdenkingsbijeenkomst... ter nagedachtenis aan de mensen die gisteren om het leven zijn gekomen.